Met het de politie waarschuwt voor een vuurwapengevaarlijke man... die twee dagen geleden ontsnapt uit een instelling in Den Dolder. De 23-jarige Ali Ben Hadi zat vast wegens betrokkenheid... bij de dood van een juwelier in Amsterdam. Die werd doodgeschoten bij een overval op zijn zaak. De ontsnapte gevangene gebruikt medicijnen... maar heeft hij nu niet tot zijn beschikking. Volgens de politie maakt hem dat extra gevaarlijk. Hij kan snel geweld of een vuurwapen gebruiken. De verdachte woonde voor zijn detentie in Amsterdam-West. De politie houdt er rekening mee dat hij daar nu ergens zit. De Europese Centrale Bank geeft meer noodsteun aan de Griekse banken. ECB-president Draghi zei in Frankfurt dat het gaat om een bedrag van 900 miljoen euro. De hulp aan de Griekse banken was gestaakt omdat de situatie door het referendum onzeker was. Daarop gingen die banken voor twee weken dicht en geldopnames werden aan banden gelegd. Door de steun kunnen banken weer meer lenen en is de kans groot dat ze weer open gaan. Premier Rutte wil nog niet zeggen of het kabinet bereid is mee te werken aan het kwijtschelden of uitstellen van de afbetaling van een deel van de Griekse miljardenschuld. De EU overlegt daarover in oktober. De premier zei dat in het Kamerdebat dat vanmiddag werd gevoerd over het nieuwe steunpakket aan de Grieken. Eerst moeten volgens hem de vereiste hervormingen zijn doorgevoerd. Je moet een pressiemiddel achter de hand houden, zei hij. De Spanjaard Joachim Rodriguez heeft de koninginnenrit van de Pyreneeën gewonnen. Hij maakte deel uit van een koproep die al vroeg in de twaalfde etappe wegsprong uit het peloton. Op de slotklim naar Plateau de Bij kwam Rodriguez solo aan. De best geclasseerde Nederlander in de Tour de France, Robert Gesink, liep tijdverlies op. Hij kreeg pech met zijn fiets en kon de groep favorieten niet meer bijhouden. Ook Bauke Mollema slaagde er niet in bij die groep te blijven. de Nederlanders verloren een minuut op gele truidrager Chris Froome. Het weer, flink wat zon, het is 20 tot 27 graden. Komende nacht en ochtend trekken enkele regen en onweersbuien over het land. Daarna wordt het weer zonnig en iets warmer dan vandaag. Dit was het een... ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Eembrugge drie kilometer file. Een kapotte vrachtwagen op de A2 Utrecht Den Bosch zorgt voor acht kilometer tussen knoop het Oude Rijn en Afrit Everdingen. A7 Zaandam richting Hoorn heeft drie kilometer bij Purmerend Zuid. Er staat een kapotte auto, de rechterrijstrook rijstrook is dicht. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Reewijk, drie kilometer file. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag, 5 kilometer tussen Afrit Berkel en Roderijs en Delft. Richting Rotterdam op de A13 staat 4 kilometer tussen Prins Klausplein en Delft-Noord. A15 Rotterdam-Gorkum, 3 kilometer bij Papendrecht. Lange viel op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 10 kilometer. A44 Amsterdam-Den Haag tussen Oestgeest en Wassenaar, 3 kilometer. N44 Den Haag-Wassenaar bij Wassenaar, 3 kilometer. N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn tussen de aansluiting met de A4 en Rijnzaterwoude, 2 kilometer. En de N444 Oestgeest-Noordwijk aan zee is dicht tussen Voorhout en Noordwijk aan zee.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 Het is ja, wij. Ik ben bestang, maar het is geen pingo. Ik krijg niks, ik zeg jonno tengo. Bitch, nekker, no quiero. Hangen met mensen, ik Hier, neem een Spaanse troep. Nee, donde sta mi dinero? Ben als nootjes en tot ziens. Vet veel lente, nu kan nooit vriend. Los gezelligitos, donde est genitos. Oh, Costa del Sos. Los gezelligitos, donde est genitos.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 La supermercado de la Bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish show, Hola Supermercado de la Bancos por aquí. Let's get Spanish. Get Spanish. Get Spanish, get Spanish Yes, this is Harold Friend but I'm trying to use this thing to know on stage in town. Let's me, to make the nice and music. Let's go crazy. Do a song. Oh my God. Let's just be quiet now and listen to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 En je subit vite pas J'sais pas si je t'aime Je sais pas si je Je me suis fait mal en mon beau lanche n'avais pas vu le plafond de verre. tu me trouverais ennui si je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière si je Si je, je sais pas si je t'aime, je leuk vind. Ik weet je leuk vind. Ik weet je leuk je t'aime je leuk pas si je t'aime Est-ce que tu m'aimes je leuk pas si je t'aime je leuk pas si je t'aime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 En si de kans die de kans die de kans die die de kans die de kans heeft, die de kans heeft, die de kans heeft, die de es heeft, de kans heeft, die de kans heeft, die de kans heeft, die de kans heeft, die die de de